3 Het NOS-journaal. Dikter Hark. In de stad Groningen hebben zich meer dan duizend politiemensen verzameld om de agent te herdenken die vorige week werd doodgeschoten. Ze vormden een honderden meters lange erehaag op de route van de Routstoet naar de Martinikerk. Bij de herdenking sprak minister Opstelte de nabestaanden en collega's toe. Meer dan 25 jaar geleden was Opstelte ook degene die de 48-jarige hoofdagent beëdigde. De ongekomen agent werd doodgeschoten in Buffalo. De dader had vlak daarvoor zijn vriendin van 29 gedood. De inwoners van Alfa aan de Rijn hebben vanmiddag de doden herdacht van de schietpartij van een anderhalve week geleden. Op de bijeenkomst sprak waarnemend burgemeester Eenhoorn de nabestaanden, gewonden en hulpverleners toe. De burgemeester las de namen van de slachtoffers voor. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen. Ook premier Rutte hield een toespraak. Door de ontzetting en de tranen heen was er kracht en saamhorigheid. Het gedeelde verdriet, de enorme betrokkenheid van al die mensen op het plein. En betrokkenheid die ook doorklonk in de verhalen die ik die zondagavond hoorde... van veel mensen met wie ik heb gesproken. Over gewone mensen die andere gewone mensen bijstaan. In buitengewone omstandigheden. Een bloemist die gewond raakte bij de schietpartij vertelde zijn verhaal. Namens alle winkeliers bedankte hij voor de steun die ze hebben gekregen. Ook koningin Beatrix en prins Willem-Alexander wonen de herdenking bij. Ze spraken na afloop met de betrokkenen. Op straat volgden een paar honderd mensen de herdenking op een groot scherm. Minister Kamp ziet maar weinig mogelijkheden voor een hogere AOW. De FNV, die intern verdeeld is over de pensioenen... zei maandag het overleg met de werkgevers en het kabinet te willen hervatten. De vakcentrale eist daarbij van het kabinet... ...dat het meer doet om de AOW welvaartsvast te maken. Kamp heeft daar begrip voor, maar voegt er wat aan toe. Ik vind dat de FNV een belangrijk aandachtspunt heeft. En vanuit hun positie begrijp ik dat aandachtspunt ook. Maar ik hoop ook dat ze begrip hebben voor mij. Wij hebben in de toekomst veel meer mensen die pensioenuitkeringen moeten hebben. En er zijn minder mensen die dan de premie kunnen betalen en de belasting kunnen betalen. En dat is ook een algemeen belang om daar rekening mee te houden. En ik hoop ook op begrip daarvoor. De brandweer heeft vanwege de droogte in sommige delen van het land code oranje afgegeven. Het gaat om Noordoost en Midden-Gelderland, IJsseland en Twente. De brandweer gaat daar met vliegtuigjes spuren naar mogelijke branden. Dat heeft te maken met de codering die we toepassen, de risicocodering. Er zijn meetstations op de natuurgebieden in Nederland geplaatst. Uh, die geven een bepaalde index af. En als die index hoger wordt, dan neemt het de risico op natuurbrand toe. Het wordt droger in het bos. En vanaf een bepaald moment wordt het nodig om uh, te gaan vliegen. Zodat we beginnen de beginnende branden niet de kans geven om uit te breiden tot hele grote brand. De brandweer in het oosten van het land maakt zich ook zorgen over de paasvuren. die in veel streken worden gehouden. In Drenthe hoopt de brandweer dat gemeenten de paasvuren verbieden. In die provincie zijn vergunningen afgegeven voor 150 vuren. Het weer zonnig, droog en aangenaam warm... met zeetemperaturen rond 20 graden... en in het Middelland nog iets warmer 25 graden. De komende dagen weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 23 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp 5 kilometer. De rechte reisschok is daar dichter, staat een auto stil. En op de a 10 ring west richting Zaanstad... tussen Osdorp en Knoop en Koenplein alweer 5 kilometer... Een kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Van Brinnen-Noordbrug staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A58 bergen Zoom richting Breda. Voor knopen de stok nog 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over de vraag hoe justitie met de verdenking omgaat... dat occultisme een rol heeft gespeeld bij ernstige misdrijven, zoals in Al van der Rijn. Straks gaat Youssef Asgari in onze dagelijkse opinie rubriek een schillen. Youssef, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het over hebben straks. Nou, ik wil het hebben over uh, het ritueel slachten. Daar wordt uh, de laatste tijd heel veel over gepraat. En uh, naar mijn smaak te veel wordt er onderscheid gemaakt tussen het kosher Joods slachten en het islamitisch halal slachten. En ik vind het zo'n grote onzin. We hebben straks iemand tegen wie ik dat kan vertellen. Dat is Esma Wiegman van de ChristenUnie. Oké, okay, dat horen we straks. Maar eerst de reportage. Nadat we nog weer even naar België zijn geweest, want daar wordt uh, gefietst, de wielerklassieker De Waalse Pijl. Gio Lippens, je zei er is een kopgroep die had een grote voorsprong en de vraag is vooral of die snel genoeg terugloopt. Hoe staat het ervoor? Ja, de voorsprong loopt wel terug en ik denk ook wel dat hij uiteindelijk snel genoeg zal teruglopen. Maar het gaat niet uh, zo hard uh, dat je meteen heel gerustgesteld in dat peloton kunt gaan zitten en denkt van uh, nou we pakken die koplopers wel. Want de voorsprong is inmiddels nog steeds 6 minuten en 43 seconden. En dat met nog 55 kilometer te rijden. De vier koplopers zijn begonnen aan de vierde klim van de dag. De Côte de Groyne, twee kilometer lange klim. En ik kijk naar Maxime van Tomme, mooie renner trouwens uit België, zit mooi op zijn uh, fiets en hij rijdt. Daar samen met zijn vluchtmakkers Patersky, Helminen en Van Hekken. Ze zijn nog in leven, om het zo maar te zeggen. Ze mogen nog dromen van een stunt straks op de muur van Hoei. Als ze hier voor de laatste keer naar boven gaan komen. Maar ik vrees het ergste voor ze. Want het peloton, daar zullen de rekenmeesters ongetwijfeld weer met de machientjes op schoot zitten. En zij zullen weten dat ze dadelijk op tijd die vier koplopers weer te pakken hebben. Nog 55 kilometer. De mannen zijn in ieder geval boven op die vierde klim van de dag. Er gaan er nog heel wat volgen. Hey, en hoe zit iemand erbij als hij er mooi bij zit? Op zijn fiets? Ja, gewoon, je ziet er gewoon aan de houding dat hij mooi met zijn, met, ja, met zijn handjes bovenop die sturen, op die rembeugels zit. Een beetje gehoekt in de ellebogen, de rug mooi vlak. Ja, dan ziet het er allemaal netjes uit. En vooral ook de manier waarop hij trapt, van Tommen. Mooi, lekker rustig licht verzetje, Niet al te zwaar. Het is geen stoemper om het zo maar te zeggen. Dankjewel, Pio Lippens. Hij vindt zichzelf min of meer een paranormaal onderzoeker. Maar hij praat ook over, over geesten. Hij vindt dat moeilijk, hij vindt ook dat dat voor hem zeg maar, het leven onleefbaar maakt. Hij wordt aangetikt en hij gaat reageren op dat aantikken. En nou, dat stuk spiritualiteit wat hij dan noemt is ook nou, dat is contact met geesten. Dat zei Kitty Nooy, hoofdofficier van justitie afgelopen week bij Pauw en Witteman. Tristan van der Vlis schreef in een brief dat hij door geesten was aangezet tot de bloedige schietpartij in Alphen aan de Rijn... Justitie heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met daders die zeiden onder invloed te staan van geesten. Wat zegt de brief over de motieven van Tristan en wat kan justitie ermee? We beginnen met de moord op de Urkse jongen Dirk Post, ruim een jaar geleden. De hoofdverdachte van de moord op Dirk Post wil behandeld worden tegen occultisme. Volgens de advocaat is behandeling alleen in een gespecialiseerde kliniek mogelijk... en hebben jeugd-TWS-instellingen deze kennis over het aanroepen van de duivel niet in huis. De verdachte bekende voor de rechter dat hij Dirk Post vorig jaar... in een vlaag van woede om het leven heeft gebracht. De vis wordt schoongemaakt bij vishandel- en verwerkingsbedrijf Zebulon... Van Lauw van de Berg. Wat is dit voor vis? Dit is kabeljauw. Hele vis uh, kopen wij zeg maar, van de afslag. En dat uh, verwerken wij zoals de klant het wil. Urk is vis, maar Urk is de laatste jaren ook de uh, schokkende moord. U bent de zwager van Jaap, de dader van de moord op Dirk Post. Er was meer aan de hand dan gewoon maar een moord, hè? Ja, een glaasje draaien of het uh, occultisme kwam er uh, zeer hoog boven drijven. Nou, want daar hield hij zich al lang mee bezig? ja. Vanaf zijn, uh, wat wij weten vanaf zijn twaalfde jaar al. Dat is op een gegeven moment ontdekt en toen? Wat hebben jullie als familie gezegd? Nou ja, dat hij daarmee ophouden moest. Maar uh, voor de rest, uh, ja, je kan het ook niet zien aan iemand of die daarmee bezig is. Hij deed dat in het geheim? Ja, dit, dit soort dingen gebeuren altijd in het geheim. Deed hij dat veel? Kijk, wij geloven uh, in God. En zo geloofde hij in het occultisme. En dat beïnvloedde zijn leven. Uh, ja. Dat kun je wel zien. In hoeverre heeft de moord daar ook direct mee te maken gehad? Nou, uh, voordat het delict gepleegd werd, hebben ze geesten opgeroepen. Direct daarvoor? Ja, met z'n vier En alle gevolgen van dien die bekend zijn. Professor Matjan Paul is theoloog en schreef verschillende boeken over de invloed die uitgaat van het paranormale. Volgens hem kan er een verband liggen tussen extreem gewelddadig gedrag... en het zich bezighouden met de geestenwereld. Onlangs sprak ik nog een meisje die ook eerlijk aangaf... dat ze heel gewelddadig werd naar mensen om haar heen... terwijl ze dat vroeger nooit geweest was en ook eigenlijk helemaal niet wilde. En onlangs hoorde ik ook van iemand die pastoraal werk deed in een gevangenis... dat hij daar ook iemand ontmoette die absoluut eigenlijk eh, dat geweld naar anderen niet wilde uitoefenen... maar eerlijk toegaf dat hij door contact met de geesten gedwongen was om dat te doen. Net als de moordenaar van Dirk Post gaf ook Tristan aan dat hij in contact stond met geesten. Hij noemde zichzelf een paranormaal onderzoeker en werd aangetikt door geesten. Eh, nu ik dit zo hoor, blijkt dus dat eh, Tristan gewoon zelf aangeeft wat een bepaalde oorzaak is, een aanleiding van zijn daden. En dat is dus een heel belangrijke zaak om te onderzoeken. We legden de uitlatingen van Tristan ook voor aan Corine de Ruiter... forensisch psycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Ze wordt vaak gehoord als getuigendeskundige bij moordzaken. Volgens de Ruiter moet je de uitlatingen van Tristan over geesten... vooral psychologisch verklaren... Ja, dit zijn vaak mensen met uh, hele ernstige psychiatrische problemen. Uh, vaak uh, schizofrenie. Uh, dat betekent dat je soms ja, dingen ziet die er niet zijn. Uh, en wat, wat, ja, wat opvalt aan uh, dat soort uh, mensen... is dat ze uh, soms in een poging, denk ik... om te proberen die vreemde gewaarwordingen te duiden, te begrijpen... Uh, soms denken dan van nou dat is zeg maar een hogere macht of een uh, ja een, een iets iets anders zeg maar. En zeker bij mensen die uh, nou die al zeg maar gelovig zijn of, of die daar veel affiniteit mee hebben, dan zie je vaak dat uh, ja dat het dan ook een soort religieuze uh, tint aan die uh, aan die hele psychose uh, komt. Maar dat is niet zeg maar wat nou gemaakt heeft dat, uh, dat dit gebeurd is helemaal niet. Corine de Ruiter ziet in het contact zoeken met geesten dus geen motief voor de moordpartij. Het is volgens haar daarom niet meer dan logisch dat paranormale zaken in de rechtszaal niet worden meegewogen. Ik betwijfel alleen ja, of, of je dat ooit wetenschappelijk kunt bewijzen: dat, uh, dat Tristan in de band van geesten was. Uh, dus dat, er zo, dat het bestaat, zeg maar. Uh, uh, er zijn mensen die daarin geloven, ja, dat weet ik. Maar goed, uh, in de rechtszaal gaat het toch om, uh, ja, om bewijs. Dus dat betekent ook ja, zeg maar empirisch bewijs. Dus bewijs wat in de werkelijkheid uh, verzameld is. Volgens Corine de Ruiter kan het paranormale dus geen serieuze rol spelen in de rechtszaak. De familie van de moordenaar van Dirk Post denkt hier heel anders over. Wel, de volgende kabeljauw bij visverwerker Zebulon wordt onthoofd. Lau van den Berg, zwager van uh, Jaap, de dader van de moord op Dirk Post hier in Urk. Op een gegeven moment ging die rechtszaak spelen. U heeft uw zwager daarbij begeleid. In hoeverre was daar ruimte voor het gegeven dat occultisme een rol speelt? In de zaak zelf was er helemaal geen ruimte. Het bestond niet. Ze kennen het niet. Jaap heeft uh, in een instelling gezeten... De psychiater daar, die heeft met hem gepraat. En het hele verhaal is boven water gekomen, de tijd. Jaap moest voor onderzoek naar uh, Sassenheim. Die psychiater, Dick Matser heeft dus uh, gebeld met Sassenheim van... willen jullie wat onderzoeken, moeten jullie er een occulte deskundige bij betrekken. Maar uh, dat de rechtszaak kwam, zei de desbetreffende psychiater van Sassenheim... van het is psychose en hij is schizofreen... En er werd dus niks uh, over occulte gezegd. En de rechter nam dat over? De rechter heeft dat overgenomen. De psychiater van uh, waar hij toen zat, de heer Matse, die heeft toen uh, de hoop uh, ingeroepen. De christelijke verslavingszorginstelling? Ja. Zij uh, hebben een, uh, een afdeling op het gebied van occultisme. Zij hebben dus uh, een gesprek gehad met Jaap. Zij hebben een advies uh, geschreven dat Jaap daar behandeld kon worden. Nou ja. In de rechtszaak uh, zei de rechter gewoon van uh, het is juridisch niet te onderbouwen. Ik kan er niks mee. Dus het werd vertafel feit. Hoewel forensisch psycholoog Corine de Ruiter vindt dat je de ervaringen van mensen serieus moet nemen... vindt ze dat de rechter verhalen over geesten niet anders kan zien dan een onderdeel van een ziektebeeld. Ik uh, deed een keer een uh, psychologisch onderzoek bij uh, een man die... Ervan overtuigd was dat hij de god was die uh, ja die boven alle andere goden verheven was dus uh, boven allah boven Yahweh en de christelijke god en uiteindelijk uh, heeft de rechter dat gewoon genomen als ja als als als een onderdeel van zijn uh, zijn ziekte en niet als een uh, ja als een waarheid Op dit moment onderzoeken vier gedragstestkundigen... de psyche van Tristan om herhaling te voorkomen. Volgens theoloog Matjan Paul is daarbij wel degelijk van belang... dat justitie onderzoek doet naar het contact dat Tristan had met geesten. Het lijkt mij van belang om zo goed mogelijk te reconstrueren... wat er aan de hand was. Juist met de bedoeling om deze motieven te onderkennen... zodat in de toekomst we ons beter kunnen wapenen. En in de... De situatie die wel ter vergelijking aangevoerd wordt uh, in Urk... heeft de dader die nu nog in leven is ook heel nadrukkelijk aangegeven... dat hij contact had met geesten... en dat hij ook geholpen wilde worden op het punt. En dus het lijkt mij van belang om het te doen voor de reconstructie... maar ook om de maatschappij te kunnen beschermen... tegen eventuele volgende daders... en om zo goed mogelijk ook preventieve maatregelen te nemen. Het valt mij keer op keer op dat dit een verwaarloosd gebied is. En als mensen dan zelf aangeven dat het voor hun heel erg belangrijk is... Nou, laten we dan kijken wat we daar kunnen doen... in de begeleiding van zulke jongeren of eventueel ouderen en die signalen zo serieus nemen. Dus misschien kunnen we ze ombuigen in de goede richting. Het occultisme bestaat. En uh, het occultisme moet ook erkend worden door, de, door onze rechtsstaat. Het moet erkend worden door de wetenschap. Er zijn uh, mensen binnen de hoop in Dordrecht, een christelijke instelling... die uh, daar weten mee om te gaan. Die er ook een afdeling voor hebben... En waar mensen zijn, eengaan uh, die bezeten zijn van het occultisme. Die daar geholpen worden. Ik vind dat moet gewoon, uh, als we een zaak hebben waar dit uh, in is... moet gewoon die mensen bij betrokken worden. Dat zei Lau van den Berg, zwager van de moordenaar van Dirk Post. Een reportage van Richard Groeneboom en Maarten Hag. Een andere day. Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is publicist Youssef Asghari. Youssef, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag. Je wilde het hebben over, over het verschil tussen halal en kosher slachten, of eigenlijk juist niet? Nee, nou ja, eigenlijk juist niet. Ik vind het uh, heel onterecht... dat bijvoorbeeld mevrouw Wiegman zo het verschil benadrukt en uitvergroot... tussen het kosher, uh, joods en halal, islamitische slachten... terwijl ze eigenlijk uit dezelfde oorsprong komen... en in de uitvoering niet zo heel veel van elkaar verschillen. Allebei staan ze dus de keel door. Ja, Even voor de helderheid, we praten hier over de aanleiding van een wetsvoorstel van de Partij van de Dieren... om het onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Dat is de aanleiding. Ja, ja. Dus ja, daar gaat het dus om. het gaat dus niet om het kosher... Slachten of halal slachten. Want die uitvoering. Uh, verschillen ze niet echt heel veel. Bovendien hebben de moslims. dat, uh, dat halal. manier van slachten. overgenomen van de joden. Uh, ik denk voor een dier. zal het worst wezen. of te bekozen. of een halal manier wordt geslacht. allebei veroorzaakt heel veel pijn. Ja. Dus ik denk. Ja, dat we het over de essentie moeten hebben. Hè? van is het. Ben je voor onverdoofd slachten of niet? Je moet daar niet verschil van maken. tussen ja, als Joden het doen, dan mogen ze het wel en Islamieten niet. Dus dan, dan lijkt het alsof je op een irrelevante aspect eh, onderscheid maakt. En dat deed mevrouw eh, Wiegman tijdens een kamerdebat? Nou, ik heb uh, haar stuk gelezen op haar website... dat zij vindt hè, dat Marianne Thieme alles op één hoop gooit... en dat ze voorbij gaat aan wezenlijke verschillen tussen beiden. En ze komt er met dat Israëlische slachters een opleiding hebben gehad... en islami islamitische niet, maar ik denk in de uitvoering... Ja, gaat het erom van hoe lang laat je zo'n dier lijden? Ja, nou, en, toeval wil zou ik bijna zeggen dat mevrouw Wiegman ook in de studio is. Dat is niet helemaal toevallig, want die hebben wij ja, natuurlijk uitgenodigd. Goedemiddag mevrouw Wiegman. Goedemiddag. Ja, u maakt een onderscheid tussen kosher en halal slachten. Is dat een heel principieel onderscheid wat u betreft? En niet principieel in die zin dat ik onderscheid maak op basis van godsdienst. Maar er zijn wel simpelweg verschillen. Uh, ik denk sowieso in uh, het aantal geslachte dieren. Als het gaat om de koosjere slacht, gaat het echt om hooguit duizend tot tweeduizend dieren per jaar. Bij de halalslacht gaat het om veel meer. Weet, en, weet u een aantal? Ja. Uh, nou, het zou gaan. Uh, het, het kwam vorige week ook in het debat aan de orde. Het precieze aantal dieren dat is niet eens bekend. Uh, maar dat geldt ook voor de verdoofde slacht, zoals we die in Nederland kennen. Maar als het gaat om, om verhoudingen, nou zeg dat uh, hooguit uh, 5%, maar eerder 1% van het uh, totaal aantal geslachte dieren in Nederland, dat dat uh, ritueel onverdoofd geslacht wordt. Ja. En uh, nou, van die 1% is dan zeg maar 1000 tot 2000 dieren, zeg een promiel is dan kosher geslacht, dus op de Joodse wijze. Ja. En de rest, uh, dat is op islamitische wijze. Dus een heel duidelijk een onderscheid in aantallen. En er is ook uh, onderscheid in uh, voorschriften die de Joodse slacht stelt. En het.. Ja. Vooral een gebrek aan voorschriften die de islamitische slacht stelt. Ja, kunt u een voorbeeld geven van een voorschrift wat bij Joodse slacht geldt? Nou, de, de Joodse slacht heeft behoorlijk wat voorschriften... als het gaat om, uh, om opleiding, uh, vakbekwaamheid, uh, controle... Uh, eisen die aan het, uh, het mes worden gesteld. Er mag geen braam mes. in zitten, heb ik maar laten vertellen. Nee, dat, is echt, dat mes dat schijnt echt van chirurgische kwaliteit te zijn. Nou, Dat zijn toch een aantal uh, wezenlijke dingen. En waarom vindt u het belangrijk? Um, nou, waarom ik het belangrijk vind om even van waar gaat het precies over uh, op het netvlies te hebben... dat is sowieso uh, het aantal. Van waar hebben we het eigenlijk over? Um, en ja, hoe uh, nodig is het dan om dan zo'n rigoureus wetsvoorstel in te dienen... om de complete rituele onverdoofde slacht uh, af te gaan schaffen? En um, juist omdat het om zo'n gering aantal gaat zou ik er veel meer voor kiezen. Mensen die echt uh, ritueel onverdoofd uh, geslacht vlees willen eten... op basis van hun godsdienstige overtuiging... geef die hele kleine groep mensen alsjeblieft de ruimte om dat te blijven doen. En stel dan vervolgens hoge eisen ook. Hè, dat de Joodse voorschriften, dat die ook echt waar worden gemaakt. Um, maar... maar Gaat dat kleine aantal gaat dat toch niet ja. enorm opblazen? Maar zegt u ook, gaan de eisen die Joden daaraan stellen uh, ook opleggen aan islamieten? Nou, ik, ik denk um, waar uh, binnen de islamitische slag ook geëist wordt uh, uh, dat het onverdoofd gebeurt. Nou, dan zou ik ook zeggen. Stel dan minstens dezelfde eisen. Zou dat de oplossing zijn dan om uh, moslims te bekeren tot het kosteren? Uh, Slachten, zeg maar. Zou dat de oplossing zijn? Want ik denk dat u geen sterk argument hebt als u het heeft over het aantal. Hè, duizend op jaarbasis, hè, die uh, kozen wordt geslacht. Uh, al is er maar één. Het gaat om het principe, uh, bent u eens met uh, het onverdoofd slachten of niet? En ik denk, als je kijkt naar de uh, moslims, die uh, 80% van het vee wordt al onverdoofd geslacht. Hè, dat is dus het feit. U. Op dit moment. even voor helderheid. 80% ja? verdoofd of onverdoofd? Onverdoofd, Onverdoofd, oké. Okay. Oh, sorry, verdoofd. Ja. Verdoofd. Ja, ja, ja, ja, sorry. verdoofd, ja, 80% wordt verdoofd eh, geslacht. Dus binnen de moslimgemeenschap uh, wordt er verschillend over gedacht, zegt u? Ja, en die aantallen, absoluut, zijn, die verschillen denk ik niet heel veel van elkaar. Maar weet je, het, het, ik vind het zo raar om dat verschil zo uit te vergroten. Je zou kunnen zeggen, nou ja, goed, wij, wij uh, moslims gaan op een koosige manier slachten. Ik ben overigens zelf van mening dat onverdoofd... Uh, slachten niet van deze tijd is. Als je kijkt naar de oorsprong van het slachten in het algemeen... dan is het zo dat je respect betuigt voor het dierenleven. Ja. Zolang mensen vlees eten... en in islam zijn er wel strikte regels daarover... dat je je dier met respect moet behouden, ook tijdens het leven. Dus niet de ja. laatste seconde voordat hij opgegeten wordt. Dus u bent het eens met het wetsvoorstel van, van de Partij voor de Dieren? Ja. Ik vind het ook deze tijd passen. En ook passen bij de oorsprong van het ritueel slachten. Namelijk dat je stilstaat bij de heiligheid van het leven. Ja, dus niet alleen van de mensen, maar ook van de dieren. En wij maken gebruik van dieren om die op te eten. En um, dus dan is ja, als je techniek hebt om die uh, te verdoven en de, te slachten. Dan is dat wat mij betreft uh, niet tegen de geest van de oorsprong van het. Uh, uh, ritueel nee, maar en, u, en u zegt, dat mag je ook opleggen aan moslims die er anders over denken? Nou, je mag opleggen, het is, uh, je kunt het gewoon uitleggen. Je kunt het toelichten, je kunt de komen. Ja, maar als ze, nog als ze nog steeds zeggen, ik denk toch dat het zo moet, wat zegt u dan? Nee, maar ze, ze dat zijn hele orthodoxe uh, moslims, ja. traditionele moslims. Ja. Dat is hier ook bij de joden. Ik, ik hoor weinig liberale joden die, die een probleem hebben hier. Maar de vraag hiermee. is, moeten ze die vrijheid houden of niet? Uh, als het, als het uh, in conflict komt met dierenwelzijn... vind ik dat het belangrijker is dan uh, het, uh, het respecteren van rituelen... die al duizenden jaren gelden. U vindt dierenrechten belangrijker dan deze ja. vrijheid van godsdienst? Ja, en de gezondheid van de mens vind ik ook veel belangrijker... dan allerlei religieuze voorschriften. Oh ja. Mevrouw Wiegman? Nou, ik denk dat we niet lichtvaardig moeten denken over de waarde van grondrechten, de waarde van godsdienstvrijheid. Die moeten we heel hoog houden. En uh, ja, het, het bijzondere van grondrechten, dat, dat doet ook wel eens pijn. Dat je denkt van poeh, dat, dat is nogal wat. Um, maar in plaats van grondrechten en dierenwelzijn tegen elkaar uit te spelen, zou ik zeggen, probeer nou stappen te nemen om zaken dichter bij elkaar te brengen. En ik denk dat er hele goede gronden voor liggen. Want ik denk dat je de Joodse gemeenschap en de islamitische gemeenschap niet hoeft te overtuigen van de waarde en de heiligheid van het leven, van het menselijk leven, maar ook van het dierenleven. Sterker ja. nog, de christelijke traditie bouwt ook voort. We spreken niet voor niets ook over de joods-christelijke traditie... waarin juist heel veel aandacht is voor, mm. dat, voor dat dierenwelzijn. U zegt, maakt het aantal dieren wat er mee te maken heeft nog kleiner... en dan zou je er niet meer moeilijk over moeten doen. Ja, klopt. Volgens mij zijn er echt mogelijkheden... om zowel op het gebied van het aantal dieren om, om dingen terug te brengen... juist ook omdat er binnen de islamitische gemeenschap... een groot deel openstaat voor bepaalde vormen ...van verdoving, bedwelming. Ja. Maar hou gewoon ruimte voor die dat, kleine orthodoxe groep... ...die zegt maar, maar wij hechten ik, aan die onverdoofde ja. slacht. Maar dat Geef hele die ruimte politiek, en combineer dat ook ja. met allerlei verbeteringen... ...die er gewoon nog wel degelijk te vinden Meneer zijn. Dat is ik, dus ik zo'n politiek correcte oplossing. Ik denk dat we het moeten hebben over die universele waarden. En ik ben er wel van overtuigd dat dierenwelzijn... ...gezondheid van de mensen, uh, de emancipatie van de vrouw... ...altijd vooraan heeft boven de plichten die uitgaan van religies... ...om de vrouw achter te stellen om... Uh, een ritueel slachten, te uh, uh, doen. Mm. Ik vergelijk het even met besnijdenis van jongens uh, bij de Joden en bij de moslims. Hè? Ik ben zelf <laughs> um, onverdoofd besneden. Maar met de techniek van vandaag worden heel veel uh, moslims moslims kinderen uh, worden, uh, verdoofd besneden. Nou ja, als je heel strikt aan de regels zou moeten houden. Ja, dan doe je dat onverdoofd, want zo is de gewoonte al, al eeuwenlang. Ja, ja. En bij de Joden zie je dat nog steeds het geval, alleen zij doen het bij de, als een baby acht dagen is. Uh, oh, dat doen ze tot, dus uh, zou u tot, tot uw punt willen komen? Wat wilt u zeggen hiermee? Nou ja, goed, uh, met voortschrijdend inzicht kom je, uh, hè, kom je tot nieuwe ideeën en gebruik de techniek om dat soort dingen uh, zo op te lossen. Uh, ja. Ja. Goed. Publicist Youssef Asghari en Esme Wiegwan. Het debat is ongetwijfeld nog niet afgelopen. Dank voor dit moment. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dit is de dag. Zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website. Dit is de dag. nu. Kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Zometeen na het nieuws van half vier uh, via VPRO. Texel Blok. jij zit vandaag alleen. Wat ga je doen? Zo is dat, Elspet. Hier bij mij in de studio is al aangeschoven Cees Nootboom. Hij won gisteren de VPRO Bob Den prijs. Dat is een prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek. En het lijkt mij geen Wonder dat Fees Notenboom die prijs nu eens in ontvangst mocht nemen. Ik ga uitgebreid met hem praten. We gaan het ook nog hebben over de moeilijkheden... die Urker-vissers ondervinden in de Franse wateren. Ze worden daar ernstig dwars gezeten. En we hebben natuurlijk op woensdag na vier uur ons buitenlandpanel. En het zal jullie niet verbazen dat het daarin veel over Libië... maar ook over Nigeria zal gaan. Dat zometeen. Nu eerst gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. En die worden gelezen door Dick Terhark. Radio 1. NOS journaal. In de stad Groningen herdenken meer dan duizend politiemensen... de agent die vorige week werd doodgeschoten in Buffalo. Ze vormden een honderden meters lange erehaag... op de route van een rouwstoets naar de Martinikerk. Bij de herdenking sprak minister opstelte de nabestaanden en collega's toe. Troepen die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi... hebben zich bij de stad Misrata... mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Volgens mensenrechtenchef van de Verenigde Naties... hebben de troepen de burgers van Misrata onder meer bestookt... met clusterbommen... Minister Kamp ziet maar weinig mogelijkheden om de AOW-uitkering te verhogen. De FNV wil het overleg met de werkgevers en het kabinet hierover hervatten... en eist dat het kabinet meer doet om de AOW welvaartsvast te maken. Maar Kamp ziet geen financiële mogelijkheden. En de regering wordt over twee weken bij de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II vertegenwoordigd door minister Donner. Johannes Paulus overleed zes jaar geleden en hij wordt op 1 mei in Rome zalig verklaard. Eerder deze week werd het bekend dat namens België koning Albert, koningin Paola... en premierle termen de plechtigheid gaan. En dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 28 kilometer file. Het wordt al wat drukker bij Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knopend Waterhaarsmeer en Muiden staat 3 kilometer. Na een aanrijding is bij Muiden de linker dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoete Wouden dorp 3 kilometer... ...en richting Den Haag bij hoogmade ook 3 op de A20, hoek van Holland richting Gouden, verknopen de Brugseplein 3 kilometer. En de A44, Amsterdam-Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen na vier uur hoort u ons buitenlandforum. En dat forum zal zich buigen over Libië, Nigeria... en ook over de rol van Turkije in Libië en eigenlijk in het hele Midden-Oosten. Brugfunctie tussen Europa en het Midden-Oosten of juist niet... En zometeen spreek ik uitgebreid met Cees Notenboom. Hartelijk welkom, is hier al in de studio. Hij won gisteren de Bob den prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek. Dat dus zometeen, maar nu eerst. In de Noord-Franse vissershaven Boulogne loopt de spanning hoog op. Nederlandse vissers die daar al jaren komen vissen op wijting, zeebaars en rode mul... krijgen geen toegang tot de haven. En dat uh, zou zijn omdat de Nederlandse schepen geavanceerder zijn... of te geavanceerd zijn in de ogen van de Fransen... en dat ze daarom makkelijker en meer vis zouden vangen. Zodra een Nederlands schip de sluizen nadert... gooit de sluizenwachter de deuren onmiddellijk dicht... En het treft vooral de Urkse vissers. Aan de telefoon heb ik Albert Pasterkamp. Goedemiddag, meneer Pasterkamp. Een hele goedemiddag, mevrouw Blok. U bent een, een visser van Urk? Ja, helemaal geboren en getogen. Geboor, helemaal, dat, dat komt goed uit. Stel je voor dat u het maar hoofd was. U vist, u vist ook daar in, in Boulogne? Ja, Wat is al, er uh, al tien jaar inmiddels. Uh -huh. Wat is er nu dan ineens aan de hand? Ja, het is een... Uh... Een oproer die eigenlijk is terugkeert vanuit de Franse vissers, een hele kleine groep, uh, die een andere mening hebben. Het zei over een gemeenschappelijk visserijbeleid, dan wel over een havenbeleid. Uh, mm -hmm. Ik zie het als een, een grote pesterij richting de Nederlandse vissers. Maar waar zijn ze nou precies, waar, waar beschuldigen ze u dan van? Nou, Dat is voor ons ook een hele grote vraag, want wij krijgen verschillende verhalen te horen verschillende lezingen hmm. en een van de belangrijkste is dat zij het niet eens zijn met het gvb wat er aan staat te komen natuurlijk wij als Nederlandse vissers hebben daar ook al onze vraagtekens en uitroeptekens bij of het echt allemaal zal meewerken ten goede het gvb? ja het gemeenschappelijk visserijbeleid dat Juist. wordt afgesproken in Brussel oké okay, oké okay. goed maar goed daar kan je het niet mee eens zijn maar om daar nou de Urker vissers voor te laten opdraaien ja, nee, inderdaad ben ik helemaal met u eens. En uh, zij hebben zoiets van als wij uh, de, de Nederlandse vissers wegsturen... maken zij wel commotie en komen wij wel in het nieuws. Hmm. Ik, ik zeg dit een beetje heel plat in mijn eigen woorden Nou, natuurlijk. het is heel duidelijk hoor. Ik vind het niet zo plat. Het is vrij helder. De, wat doen de Franse autoriteiten iets? Treden die op? Nou, vanaf uh, het eerste moment, 27, 28 maart, hebben zij de sluizen geblokkeerd... 28 maart s'avonds om 8 uur is de sluis vrijgegeven. De Nederlandse schepen en evenzo de Engelse schepen mochten naar zee toe. Mm -hmm. Is er een bericht woensdags vanuit het ministerie van ILNE gekomen: van ja, wij geven u het advies om niet te vissen in het Oostelijk Kanaal en geen Franse haven aan te doen. Dat was het, adv het advies van de overheid? Ja, dat was het advies wat de Franse overheid aan de Nederlandse overheid heeft gegeven. Dat is gek, want het gaat hier om een wilde actie... die helemaal niet gesteund wordt door de Franse Visserijbond. Laat staan, zou je zeggen, door de Franse autoriteiten. Maar die gaan er wel zo je mee dat ze u afraden om daar in de buurt te gaan vissen. Ja, het is een advies. Ja, ja een welbedoeld uh, advies, want u komt woedende Franse vissers tegen... en dat ja, willen ze dus u besparen. Ja, ja. dus zij geven een advies. Het is niet, geen dwingend recht wat, uh, wat zij toepassen. Zij geven een advies van het is beter dat... Oké, okay, maar wat, wat zou je er nou tegen kunnen doen? Heeft u de regering, onze eigen regering, ingeschakeld? Staatssecretaris Bleker gaat hierover, ja, hè? He? Wij, wij hebben uh, daarin uh, de politieke partijen verzocht uh, actie te ondernemen, net zoals ook de visserijorganisaties. Om de druk naar de heer Bleker op te voeren, mm -hmm. Want. Ja, duurt zoiets een dag, twee dagen, daar kan iedereen mee leven. Duurt dit drie weken en deze we nu is het de vierde week ingegaan. Ja. En er is ook sprake van een economisch verlies. Ja, hoeveel heeft het u al gekost? Uh, als ik gewoon reken over de groep schepen en uh, dit weekend zou erbij komen, dan praten wij over een verlies tussen de vijf en zes ton voor de schepen. Ja, dat is flink. Uh, ja. ik, ik heb begrepen dat staatssecretaris Bleker gezegd heeft dat er volgende week een overleg komt met de Fransen. Dat schiet dan niet echt op, maar goed, dan zitten wat bewegingen. Wacht u daarop of gaat u tegenactie uh, ondernemen zelf? Nou, zelf uh, wil ik een afvragende houding aannemen, maar ik. Uh het sluit niet uit dat collega-vissers um, toch zullen zeggen... wij gaan toch naar Boulogne toe en wij gaan voor de sluis liggen. Want mogen wij er niet in, mogen er ook Fransen niet in. Nee. Want het is nu gewoon een machtspelletje geworden... Het... Uh, tussen Fransen en Nederlanders in principe. Ja, maar dit dreigt een en... beetje op een soort zeeslag uit te draaien. Uh, daar begint het op te lijken. Ja. En ik zeg niet dat hij er komt, maar de kant is aanwezig. Ja. Hm. Nou, in elk geval heeft uh, meneer Bleker dus gezegd... contact op te nemen met de Franse autoriteiten. Maar dat zal pas volgende week zijn. Dus u moet misschien nog even, uh, eventjes een lange adem hebben. Ja, maar dat begrijp ik maar vanaf 27, 28 maart. En ja, als we dan praten... we gaan volgende week contact opnemen om de zaak te bezien... is het natuurlijk wel een hele lange periode. Ja. Goed, nou, ik wens u alle sterkte, meneer Pasterkamp. Dank ja, van Urk. Oké, okay. hartelijk bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Dag. Dag. As a child i in between the pages cutting secret phrases over but things we turn our back on when we're older only drag us back into our bed something's turning Just because. Trek niet zomaar een diagonaal over de wereld. Niet als je op de plek waar je na twaalf uur vliegen aankomt... eigenlijk niets te doen hebt. De wereld bestaat onophoudelijk aan één stuk door. Overal. Je ziet het al bij het landen. Overal lichten. Bewegende auto's. Treinen. Een ander vliegtuig in de lucht. Iedereen wist dat je kwam. Douane. Politie. Taxichauffeurs. Op de autoweg naar het centrum van Sao Paulo staat het verkeer stil. Wanhopig, veeltonige toeter, dat naar huis wil. Tubas van vrachtwagens en bussen. Trompetten en saxofoons van de rest. Cacophonie, maar zonder structuur. Vlarden die door je hersens dwalen, op zoek naar een slachtoffer. Op hoeveel plaatsen in de wereld staat op dit ogenblik het verkeer stil... Zo begint Scheepsjournaal, een boek van verre reizen. Een boek van Cees Notenboom. Hij zit hier. Hartelijk welkom, Cees. Dank je. Ik, ik toetoeer je, want wij kennen elkaar. We kennen elkaar. Van het programma Wel in Gedichte Kringen van de VPRO-radio... waar jij jarenlang, ja, als je, je, je niet op reis was... Ja, fantastisch. Aan meewerkte vandaar. Uh, het boek Scheepsjournaal. Daarmee won jij gisteren de VPRO-Bob den Uilprijs. Een prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek van het afgelopen jaar... Je wordt overal de nestor van dit genre genoemd. Dan weet ik het sowieso niet of het leuk is om nestor genoemd te worden. Nee, niet leuk. Nee, maar van dit genre. Verbaast, het verbaast mij dan eigenlijk dat je deze prijs... het is de achtste keer dat hij uitgereikt wordt, pas nu krijgt. Verbaas je dat zelf? Of vind je dat een moeilijk te beantwoorden? Uh, uh, nou, eerlijk, uh, dat kan me niet zo veel schelen. Ik bedoel, uh, dat merk je, dat valt je dan misschien wel op... Maar daar heb ik toch niet van wakker gelegen. Dat maar is... ik vond het, het wel leuk om hem nu te krijgen. Om hem nu te krijgen, oké. Okay, ja. En ook voor dit boek. Daar, ik wilde natuurlijk uitgebreid over het boek zo meteen verder met je praten. Maar we worden nu eventjes onderbroken door Gio Lippens. Die is bij de Waalse Pijl, wielerklassieker die in Wallonië verreden wordt, Gio. Ja, we krijgen zo meteen de passage, de ene laatste passage op de muur van Hoey. Dat is de scherprechter in die paalse Pijlen. Een klip van 23% kilometer lang. En de vier koplopers, want ze zijn er nog steeds. Maxime van Tommen, Maciej Paterski... Matti Helminen en Prebe van Hekken... die rijden op dit moment die heuvel op. 31 kilometer hebben ze dadelijk nog te koersen. En de zekerheid is er toch wel... dat straks, als we voor de laatste keer... aan de muur van Hoei gaan beginnen... dat deze vier koplopers worden ingelopen. Want het tempo in het peloton ligt hoog. En de voorsprong zakt terug... in de richting van de twee minuten binnen. Ja, Schootsbereik zijn ze dus. Daarachter wordt hard gereden. Met name door de ploeg van Alberto Contador. En dat zou toch wel eens kunnen betekenen... dat Contador beter is dan die van morgen bij de start wilde doen blijken. Want toen maakte hij duidelijk dat hij toch wat last had van de luchtwegen... ...heeft last van hooikoorts... ...en zou in deze omstandigheden minder goed kunnen rijden. De Nederlanders zitten ook nog steeds in het peloton. We zagen Bouke Mollema wel erg ver van achteren zitten. Robert Geesink attent mee voorin. Dat hebben we zojuist gezien. En daar komt de peloton aan de voet van de muur van Hoei. Daar zien we ze dan in een breed blok omhoog rijden. Het tempo wordt gemaakt door de ploeg van Philippe Gilbert. En dan hebben we meteen de belangrijkste renner van de afgelopen weken... Want hij de Amstel, Goldrace in de Brabantse Pijl. En is hier natuurlijk ook een van de grote favorieten. Nog 31 kilometer en dan weten we het wie de Waalse Pijl van dit jaar gewonnen heeft. Oké, okay, Gio, dankjewel. En uh, mocht die finish vallen binnen de tijd van de villa, dan horen we je opnieuw. Cees Noordboom, dus hier winnaar van de Bob den Elprijs. Zei al dat je het, uh, het ontzettend leuk vond om de prijs nu te krijgen. Maar vooral ook voor dit boek, Scheepsjournaal. Een boek van verre reizen. Het zijn uh, um, reisverhalen die al eerder elders gepubliceerd zijn. Het is een bundeling. Van, van, van een aantal verhalen. Ja, maar daar zijn er niet zoveel van gepubliceerd oh, hoor. Nee, nee. nee dat, vroeger had je nog Avenue, maar dat is er ja. niet meer. Dus nee. Waar je lang eh, voor geschreven ik, hebt, ja. Ik, dat hele lange, grote, eerste verhaal. Uh, wat dus in Chili en Argentinië speelt, of liever gezegd langs de kust. Want wat er voorgelezen werd, ja. dat is een vlucht naar Sao Paulo. Van waaruit je naar Chili gaat? Ja, daar ben ik naar Santiago de Chili gegaan. En toen naar Valparaiso, dat was de haven. Daar kwam dat schip aan, daar ging ik aan boord. En dat vaart dan vervolgens langs die 6000 kilometer lange kust van Chili. En de, de, ja, ja, dan om Kaap, Kaap Hoorn. Berucht vanwege de stormen. En dan weer omhoog. Tot aan. En omdat er vreselijke stormen waren, konden we niet landen in een plaats die heet Puerto Madryn. En zijn we dus doorgevaren naar Montevideo. Uruguay. In Uruguay. Ja, ja. Nee, dat, dat is inderdaad een... dat is het eerste verhaal uh, uh, van het Maar waarom, ja. waarom nog eventjes... Ik moet trouwens zeggen, het is uitgegeven bij de Bezige Bij. Het is prachtig uitgegeven. Er staan schitterende foto's in van Simone Sassen. Ja. Oh, mooi. Um, waarom specifiek ben je blij dat dit boek in de prijzen is gevallen? Of dat jij door dit boek in de prijzen bent gevallen? Ja, omdat, omdat dit, dit boek toch typerend is voor wat ik zo doe in mijn leven. Hè? Dat want is namelijk reizen. Ja, want dit boek dat heeft... Uh, en dat is het enige, dacht ik, wat echt wel gepubliceerd was. Het tweede stuk speelt in het tropische noorden van Australië... waar een ongekende stuk Nederlandse geschiedenis zich afgespeeld heeft. Oorlogsgeschiedenis. Een soort, ja, een soort Pearl Harbor... waar in Nederland weinig belangstelling voor bestaat... maar waar honderden mensen zijn omgekomen op een vreselijke manier door een Japanse aanval op die watervliegtuigen... die daar met mensen die uit Indië waren ontsnapt om naar Australië te komen... en vandaar hoopten uh, in ieder geval het leven te redden. Want de Japanners kwamen eraan. En daar kwamen dus inderdaad, de Japanners kwamen daar ook aan. En omdat die schepen vol zaten met mensen die in die kleine plaats geen onderdak konden vinden... waren ze aan boord gebleven. Ja, nou ja. En vanuit de lucht. Ja, Zo'n vergeten dus... geschiedenis, en dat, dat trekt jou dan om daarop af te gaan. Ja, en dat komt omdat ik... was in Broemen al eerder geweest... want toen had ik allerlei lokale literatuur gekocht. Kleine boekjes over wat daar gebeurd is. Want er zijn dus vreselijke dingen. Er is een groot avonturenverhaal van ene kapitein Smirnov. Goeie naam. Ja, dat was een Rus... Een Rus die had in de Eerste Wereldoorlog 16 Duitsers uit de lucht geschoten. En die was later in dienst van het Nederlandse, koninklijke Nederlands-Indische naja, luchtvaart. Ja. En deze man, en dat is een prachtig verhaal binnen het verhaal... deze man had een geheimzinnig pakje meegekregen van Bandung... en die moest dat in Australië brengen. Maar hij nam tegelijkertijd een stel mensen mee die ook vluchten. werd dus aangevallen door de Japanners, in de brand gestoken... En hij kon als oorlogsvlieger natuurlijk met zijn DC-3 niet meer doen... wat hij in de Eerste Wereldoorlog gedaan had. Maar wat hij nog wel kon, is dat hij dat vliegtuig zo in de branding geland heeft... Mm -hmm. dat die vuur, dat vuur gedoofd werd. Ja, en toen was er natuurlijk paniek en gedurende waren mensen dood. Of gingen dood in die ontzettende hitte, want dat was geen water. Het was wel zoutwater, maar geen water. En het pakje was weg het geheimzinnige pakje ja, wat van doen naar Australië en moest. En dan komt verderop in het verhaal, als ik dat mag vertellen... ik zat heel kort doen. Je mag het vertellen. Ja, want een soort merkwaardige zwerver, jutter Australië... die daar in die buurt rondzweeft, die heeft dat pakje wel gevonden. En dat zat vol met diamanten. Nee. En die man hield ervan om met aboriginal vrouwen... Uh, Ach, ja, wat doe je met vrouwen? Van alles, en gaf dan zo af en toe een steentje weg. En er kwamen dus steeds meer van die steentjes. En hij had dan een paar andere van dit soort zwerfvrienden... die ook ergens in een haven lagen, had hij dan ook een paar gegeven. Nou ja, dat Weet hele je, het verhaal... Het is kenmerkend voor, voor de, de reisverhalen die jij schrijft. Je vertelt nu een verhaal wat waar gebeurd is. Ja. Als jij dit soort dingen opschrijft in de jouw welbekende stijl... je bent uiteindelijk niet alleen een reisverhalen schrijver... je bent ook romancier, je bent ook dichter. Dat, dat klinkt ook allemaal wel door in de, in de stijl van, van je schrijven van die reisverslagen... Dit is zo'n gek verhaal waar je tegenaan loopt. Dat mensen denken, nou, hij verdicht de waarheid waarschijnlijk wel een beetje. Nee, maar het is, nee. het is wel allemaal reëel. Want een van de dingen die mij is opgevallen... daar heb ik dus reacties op gekregen. En onder andere van de zoon van de man van wie de diamanten waren. Van een mevrouw die mij vertelde hoe haar vader ook bij de slachtoffers was, met haar moeder... en die dus door bloed en, en dingen ge gezwommen zijn naar de kust... en elkaar kwijtgeraakt en later weer gevonden. En van iemand die kende een van de Nederlandse luitenants... die met zijn geweer, een of, een of andere vorm van geweer... ik weet nou even de naam niet meer... één Japans vliegtuig omlaag gehaald had. En die man, die is nu 92, woont in Nieuw-Zeeland... wordt beschouwd in... Australië als een held en heeft van Nederland nooit daarvoor... Erkenning. Erkenning of een orde gekregen. En dat zijn allemaal... Wat je losmaakt. Ja. En wat je, wie, je, wie je ontmoet daardoor. Dat was de luitenant Guus Winkel. En die mag dat nog, wat mij betreft nog steeds krijgen. De naam is gevallen. Ja. Heel en, goed. En dan zouden mensen zich voor in moeten spannen. Een van de juryleden uh, schrijft, of om, omschrijft jou... als een oude profane god die commentaar geeft op de wereld en het leven die gevoelig en sentimenteel is, koel cool en rationeel, betrokken en afstandelijk. Ik dacht, dan moet je inderdaad wel een god zijn om dat allemaal in je te hebben. Ja, het klinkt prachtig. Maar god vooral, is een beetje een moeilijk beroep. Maar... Het is een lastig beroep. Je mag veel vergeven. Dat is ja. fijn. Maar die betrokkenheid en die afstandelijkheid, dat, dat vind ik wel grappig. Want dat klinkt heel erg door in je verhalen. Natuurlijk is er de betrokkenheid bij de wereld en bij alles wat je om je heen ziet en wat je boeit... Maar er is altijd een afstand. Dat heb je zelf ook wel eens geschreven. Of zelf ook wel eens geschreven. Vertel het. Je bent ooit in een lang en grijs verleden... ver en grijs verleden, heb je gezegd... meegelift met iemand op weg naar het zuiden... die jou een wijze les leerde over wat reizen is. Nou ja, dat was een eigenaardige figuur. Ik ben hem later in het leven nog wel eens tegengekomen. Met zo'n prachtige ouderwetse Engelse sportwagen... die helemaal naar leren ook... En en toen zei hij, waar gaat u heen? Ik zei, nou ja, dat weet ik niet, maar naar het zuiden. En toen zei hij, dan zit u vanavond op de stoel van iemand anders. Ja, en dat heeft op mij toch wel indruk gemaakt, ja. Reizen is altijd op de stoel ja, waar je, neemt, je ook aankomt. Je neemt ergens een plaats in, hm. met je lichaam. Hè? Dat, dat Anderen doe je zouden daardoor misschien er wel van weerhouden worden om zoveel te reizen, want hoe naar kan het zijn om altijd op de plek van een ander te zitten? Of heb je dat nooit gestoord, dat nee, gevoel? Ik ben Want je bent het, het nooit vergeten. Deze ik ben het zin. nooit vergeten, maar je bent natuurlijk ook rationeel. Er staan ook stoelen klaar voor mensen die voorbij komen, tenslotte. Ja. Maar, maar wat het wel is, dat, en dat heb je zelf geschreven, dat is niet zijn verhaal. Jij schrijft in dit boek ook, de wereld is van de anderen. Je mag daarnaar kijken om ze beter te begrijpen en misschien ook om jezelf wat beter te leren begrijpen, mm -hmm. maar je kunt ze nooit worden. Nee. En dat merk je natuurlijk ook in die verhalen, dat het maar, maar wat je merkt in de verhalen is dat je dat eigenlijk ook niet erg vindt. Nee, ik wil graag verdwijnen in zo'n wereld. Ik ben eigenlijk het liefste, heb ik toch bedacht aan het eind van de rit... waar ik me verstaanbaar kan maken. Want dat heb je nodig, anders begrijp je niks. Je moet iets kunnen lezen. Dus in China heb ik dat niet zo sterk. Maar uh, in Latijns-Amerika ben ik heel graag... omdat ik uh, me kan gedragen als iemand die daar gewoon is... en op een terras zit en de krant lezen... en als het moet iets vragen of iets... Of luisteren of afluisteren. Uh... Maar dat kan bijvoorbeeld, ik wilde namelijk nog even naar een volgend fragment, mooi om niet te laten horen, in India niet. En je merkt ook, in de, er staat ook een prachtig verhaal in dit boek over, over India, je bent in Delhi, voor, uh, er is een van je boeken vertaald in het, in het Hindi, ja. um, en, en daarom ben je, ben je in India, je bent dan, uh, waar ik naartoe wil, uh, in Varanasi, dat heet... Benares ja, eigenlijk, ja. Ja. dat is aan de gangers, aan de heilige ja. vierde gangers, en je loopt daar uh, in een labyrinth van hele nauwe straatjes, en dan word je in opzij geduwd door vier rennende mannen die een baar met een dode dragen. Ze zijn zo voorbij, jij wilt ze volgen, maar jij kunt de doden niet bijhouden. Wat er daarna gebeurde, lijkt meer op een droom dan iets anders. Ik was de kant opgelopen die ik dacht dat de mannen waren uitgegaan. Maar ik zag ze nergens meer. Plotseling, alsof een huis een hand kan hebben, omklemde een hand mijn pols. Ik zie het ogenblik helder. Als in een uitvergroot droombeeld. Rechts van me de in het donker, gelige bruine kleur van het huis. De hand die mijn pols vasthoudt en me langzaam naar binnen trekt. De stem wil mij iets laten zien. Ik moet naar boven. Een trap die langzaam naar boven draait. Een gaanderij. Weer een trap. Ik zie kleine vlekken van rood gloeiend licht. Voel aanwezigheid waar ik tussendoor loop. Begrijp het niet, maar ben ook niet bang. De zachte dwang van de hand brengt me naar een balustrade... en dan zie ik het. De rivier. Kleine vuurtjes die op het water drijven. Met de stroom mee. Lichtpuntjes. En beneden me, grotere vuren. Daarop lichamen. Mannen in het wit, die daaromheen bewegen. Rook. Hoogopgloeiende as. Dit is een prachtig voorbeeld van, van, van hoe je schrijft. Het is inderdaad een soort mooi droombeeld wat je oproept. Maar ook dit is weer realiteit. Maar ik merk toch in die verhalen dat het een realiteit is... die, wat je zelf al zegt, verder van je afstaat... die, die Indiase cultuur en, en samenleving... dan de dingen die je schrijft over Latijns-Amerika of Spanje. Ja, maar kijk, in India kun je je toch verstaanbaar maken... En, en, en het is natuurlijk een land waar veel Engels gesproken wordt. En als het mag, heel ja. even kort, dat verhaal gaat nou verder... Want die ja. Vuurtjes die ik zag. Precies, in dat huis. Dat waren mensen, dat begreep ik pas, dat drinkt niet meteen... maar het was allemaal zo half donker. Dat waren mensen die lagen daar te sterven. En dan ga je naar diezelfde man die mij naar binnen had getrokken... want dat was met een doel. Het ging om geld uiteindelijk dan toch. En, uh, maar op een nobele manier. Dus uh, hij zegt, ja, dat zijn mensen die komen hier om te sterven... En die lagen ook gewoon op de grond en er waren zo vuurtjes naast met gloeiende as. En wat wij doen, en daar werd beleefd de medewerker verzorgd... dus ik werd naar een binnenplaats geleid. En daar stond een reus van een vent met een enorme weegschaal. En het ging erom hoeveel ik wilde bijdragen voor hout... voor het verbranden van die dat mensen. Je moest geld geven voor het hout. Ja, nou dat was helemaal geen probleem. En... Dan, ja, dan krijg je een eigenaardige scène voor twee heren. Hij stapelde alsmaar meer hout op en zei hoeveel dat was. En dan snik, knikte ik dat het goed was. En uh, ja, had je, je was er op een of andere manier dan toch bij betrokken geraakt. Dit ja. was India. Ik had nog veel meer aan je willen vragen. Maar onze tijd zit er alweer bijna op. Maar gelukkig is er zondagochtend bij de VPRO op Nederland 1... om tien voor half twaalf het programma Boeken... waarin Wim Brands de hele uitzending verder praten met Cees Ik kan dan bijvoorbeeld vragen of het jouw droom is... om ook of, of jij wel eens droomt dat over 50 jaar er een schrijver... ergens in Mexico op staat die zegt... ik wil in de voetsporen van Cees dus ik ga nu naar Nederland om zijn leven te volgen. Je weet het maar niet. Misschien komt het aan de orde. Scheepsjournaal uitgegeven bij De Bezige Bij. Foto's van Simone Sassen geschreven door Cees De winnaar van de Bob den Uyl prijs. Voor het beste, mooiste Nederlandse... Wijsboek. Heel hartelijk bedankt dat je hier was. Villa ja. is zo meteen na het nieuws. Bij u terug met Bureau Buitenland. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen maar vooral komt praten. Marco Borsato is de allergrootste, goorste kruiker... die de rondkruid in dit land. Zaterdagnacht in de overnachting, Jan Jaap van der Wal. Alles wat er mis en kapot en lelijk en ziek is aan ons land... is Marco Borsato. Zaterdagnacht om 12 uur, Jan Jaap van der Wal in de overnachting. Radio 1, het nieuws van alle kanten.